We beginnen de zogerles 263 op de pagina Resh Jud Zijn 217. De tekst van de zoger zelf, de regel 6. En we beginnen een nieuwe mama. Maar maar, shia. Maar maar, het negende voorschrift. Regel 7. We moeten steeds opletten dat wij die voorschriften niet materieel uh, zien. Niet in, in, in materiële zicht, als het ware. niet. Um, verdingelijk. En alles wat, wat waar het over gaat over uh, geerlief hebben, ja, bij, bijwoner hebben en um, uh, het voorschrift van uh, op de achtste dag uh, besnedenis te doen, alle dingen, alles wat we leren hier is. Geest, dat zijn geestelijke mitzwoord, geestelijke voorschriften. Dat dit hier op aarde eh, aangepast wordt, moet, moeten wij ons aanpassen, in zekere zin dat eh, toepassen. Dat is iets anders, maar het gaat alleen maar om de geestelijke entiteit, geestelijke processen. Geestelijke voorschriften en niets met handen en voeten. Heel. Dat is de, eigenlijk de steen des aanstoots waarop men staat of valt. Dus steeds dat in de gaten houden. De regel 7. Ot uh, reslamet gimmel. Pikuda tsia, lemeichan Shea, le Mecha le o tarfa, ot res lamet gibir. 233. Pikuda tsia, de het negende voorschrift, le Mecha le Miskane, genadig, aardig Tegenover de miskane, tegenover de armen. Olemei havelon, daarvan en geven aan hen voedsel. Daarvan is voedsel, onderhoud. De regel 7, na de punt. De actieve 8. Naar Se Adam, bezalmeïno, Punt. Omdat het dichtief, omdat het geschreven staat, in de bij de beschrijving bij de scheppingsdaad, aan het begin. Naar Se Adam, laten een mens maken, bezalmeïno in ons beeld, evenbeeld. En dat is ook net zo in ons gelijkenis. Zo een beetje klassiek vertaald, een beetje zo met die woorden. De wet zal menen dus naar onze, naar onze cel, naar ons evenbeeld. En kidemoteino naar onze gelijkenis. De regel 8 na de punt. Dus hij neemt dan dat, uh, dat vers, in ogen de Zoger. Na se adam beshoedva, kelaar, dakar, wenoekva. En dan neemt hij dan, de Zoger neemt een stukje van dat vers. Na adam, laten we mens maken. En die bekijkt ook het woord mens, adam bestaande uit twee stukken. Alef Dalet en Mem. Aan de ene kant, Alef Dalet, Alef Dalet. Aan de andere kant is, dit is dubbele apostrof en Mem. Dus bestaande uit twee stukken. Twee, komt twee delen. Dan zegt hij dan, Zij, dan laten we een mens maken, beschootwa in partnerschap. Goed, goed opletten. Geweldig, zo, gaan we we leren? In partnerschap. Kalaal Dakar, we ook qua de het mannelijke en het vrouwelijke. Punt. Zie dat? En alles is in één, natuurlijk. Regel 9. Bitsalmeinu, Achiri, kidmuteinu Miskani. Zeer, zeer. Zorgvuldig, kijk wat hij ons nu zegt. Probeer geen associaties hebben met deze wereld. Uh, uh, het is alles geestelijk en alles is in binnen één mens. Dan gaat hij dan het tweede gedeelte van het vers bekeken. En dan zegt hij dan, betsalmenu. Wat betekent dat betsalmenu naar ons evenbeeld? En dan de zoger antwoord acire, reken. Dit moet nu naar ons gelekenis. En de zoger antwoord, miskane, armen. Dus de zoger trekt een ander parallel nog. Mannelijk en vrouwelijk. En die trekt nog een parallel en alles is binnen een mens. Reken en armen. We gaan naar Hasulam. de linker kolom. Mamar Ma pekuda tashia, Mamar de nee het negende voorschrift, de regel zeventien, de, uh, de referentie van de oud Resh Lamed Gimel. 203 en derde. Bekoordt Chia we hulle dubbel punt. Ametzwa achtien had Chia had Chid Lahun et haunijim. Vlatet het het lahem negendien derde. Ametzwa de negende metzwa is. De regel 18, la goenet, het ou nie, aardig genadig zijn voor of tegenover armen. We laten dit la hem terf en om hen voedsel te geven. Juist voedsel, zie je, niet iets anders. Oh, we kunnen zeggen onderhoud, het onderhoud. Onderhouden hen, maar ondergeven. Zie geven staat het aan hen. Voedsel 19. Na dit punt. Shekatuwa na Seadam betsalmenu kiddmuteen. Omdat het geschreven staat. Als zegt, na Seadam, de Elokim, herinner je nog die, aan, aan het begin van de. Van de, de scheppingsdaad. Dan Hashem zegt. Na Adam Dus op de zesde dag. Laten wij. Een mens maken. Naar ons evenbeeld. En naar ons Onze gelijkenis. De. Volgende pagina. Resh. Jude. Het. 218 Hasulam De rechterkolom, Kolum De reichel Eyn Nase Adam Huba Shitov Mipnei shukolel Kolel Zachar Twee De eerste stuk van het vers, na adam, laten we een mens maken. En dat is uh, in partnerschap. Omdat hij, de mens, bevat, bevat het mannelijke en het vrouwelijke. De regel 2. Ja, daarom is het, wordt gezegd ook, na Waarom staat het geschreven, laten we een mens maken? Dat, trouwens, dat was een, een punt van enorme uh, discussie in de wereld in gedurende uh, vele eeuwen. Want de godelozen die hadden gezegd: nou kijk nou staat geschreven daar, zeg dan laten we een mens maken. Dus het is niet een uh, ene god die dat gemaakt heeft. Daar staat een meervoud. Dat nou, is dan uh, mon niet monotheïsme. Daar zit wel toch duidelijk dat er uh, meerdere, uh, op zijn minst twee, ja, die de, dus de mens hebben gemaakt. Ja, dat is een argument tegen de, de, de Torah, tegen de Torah. Ja, ze, uh, uh, dat is een groep van apicoïres, uh, iemand die godeloos is, die dan ontkenner is. Dan allemaal kwamen ze met hun eigen verstand aardsverstand. En kijk, zeggen ze, kijk nou, staat toch wel zo, laten we een mens maken. Dus het is niet alleen, HaShem heeft dat gemaakt, maar een hele, een hele management team. dus, omdat die bestaat, is, dat, dat, dat, dat, dat zegt hij zo aan ons dan, zeg, zegt hij ons dat, na ze, laten we een mens maken, en dat is dan in de partnerschap. Waarom is het zo? nasse meervoud omdat de mens bevat het mannelijk en vrouwelijk. En natuurlijk is de uitleg nog, komt eh, nog, Shem komt nog later, maar nu alvast, als zelfde zoger ons iets aangeeft. De regel 2 na de punt. Betel mij nu ashirim. Dat tweede stuk, eh, dan zegt hij in het vers, bezal mij naar ons evenbeeld. En de zoger dus ligt het toe, hainu, dat wil zeggen, asherim, reken. Punt. Ked moet naar ons, gelijken is na. nu geleken aan ons, kan je zeggen, heinu dat wil zeggen, hou armen, de armen. We gaan naar boven, naar de regel 1 van de zogertekst zelf. Gewoon gaan we verder zien. Uh, klein stukje heeft ons dat uh, <coughs> alleen maar vertaald. Uh, en omdat dit nog niet de plaats is, waarschijnlijk, om een toelichting te geven. Maar we hebben geduld De regel... 1 na de regel 1, bovenaan. De Ot Resh lamet Dalet. En uh, breng je in herinnering dat uh, elke les wat wij doen, dat het werken is. Ja? Dat het steeds van binnen man omhoog brengen. Proberen de wil van de te doen betekent jezelf uh, boven het verstand gaan en daarmee jezelf in staat te stellen om van het eeuwige leven te ontvangen. Ja, want kijk dan ga je boven het verstand, dan geef je en daarom mag je ook ontvangen. Dan, daarom kan je zeggen dat ah, dat ja, dan ontvang ik ook, maar de bedoeling van jou ontvangen is geven, want jij gaat boven het verstand, boven het verstand gaan betekent dat jij verdundt jouw avioed, jouw um, de wens van jouw uh, wens om te ontvangen voor jezelf. En daarmee geef jij aan hogere. En dan automatisch het hogere geeft het weer aan jou terug. Want de hogere heeft het niet nodig. Het hogere wil dat jij op deze manier geeft, uh, dat jij ontvangt. Het hogere wil, van boven wil men dat wij ontvangen. Net zoals wij uh, elk ogenblik inademen en dan weer uitademen, inademen en uitademen. Inademen is het leven naar binnen halen. Steeds op deze manier zo ook het eh, eh, hogere wil dat wij ontvangen. Maar dat wij ontvangen op een manier, op een volwassen manier. En dat is wat wij leren te doen. De regel 1: Ot Resh Lamet Dale 234. De Ha my SITRA DE DEHURA ATIRY U MIS DE NUKWA MISKANI KAMU DE IENON TVEY HADA VE da ALDA vya hivda VDA ALDIDIDA TIVO OHI it starih. Drie barnes Letata Lemehavi atira, umiskana bachibura had. Ule meihaf daleda, ulegamla, gamla fir tova daleda. En hier zit een geweldig, geweldig, eh, geweldige onthulling in deze. Uh, de regel 1, wat Resh De ha, misitra, de want, let op, want, dat, want, zie hier, van de kant van het mannelijke, zijn rijken. dus die rijken die komen van het mannelijke kant van de mens. Obisitra, de noekwa miskane, en van de kant van de noekwa komen de armen. Komen de inon onbeshoed, wat gaat, en net zoals zij zijn in één partnerschap, ja, in het goddelijke, dus in de zeer tussen zeer en binnen noekwa, onder andere, net zoals zij, het mannelijke en vrouwelijke, zijn in één Partnerschap. Zijn, de regel twee. We gaan daar en en zorg dragen voor elkaar. We gaan en en geven de ene aan de andere. We gaan hier en daar en die doet aan de andere het goede. Hoog iets daar ik barnerslette, dat zo moet ook de mens de regel drie beneden doen. Leme houden jira om miskana bechibura om rijk en arm zijn in één verbinding, in eenheid. O leme jahve da en om te geven aan elkaar. O legam Latova en goede daden te doen voor elkaar. Punt. Kijk nou, geweldig allemaal wat, het hier, wat we hier leren. En natuurlijk, als je dan zo aan de religieuze man zou zeggen, dan denk je alleen maar horizontaal, dat zo moeten we met elkaar doen, comedie spelen, dat we elkaar iets kunnen geven, enzovoort. Alles staat alleen maar geestelijk. Als een mens van binnen, dat kan bewerkstelligen, want uh, het mannelijke is, kunnen we zeggen, gewoon uh, ruw genomen, kunnen we zeggen, het boven, het, boven de gezij is het mannelijke, onder de gezij is het vrouwelijke, want onder de gezij staat onder de paraplu van het vrouwelijke, zelfs dan van die uh, Nihi van de Sierra herinner je nog. Ook net zoals bij de Sierra staan dan onder de Gazé, eigenlijk in de, in het, op het domein van de Nukwa. Sowieso ook bij ons. Dus het mannelijke is boven de Gazé en het vrouwelijke onder de Gazé. Het boven de Gazé is rijk en onder de Gazé is arm. En boven de Gazé moet geven aan onder de Gazé. En onder de Gazé vrouwelijke moet vragen. Vulling van het mannelijke van boven de gezin. En de ene doet het goede aan de andere, goede daden beweest aan de andere. Als een mens dat, wanneer een mens dat leert te doen, terwijl jij dat leert te doen ga je dan automatisch ook dat toepassen, ook buiten naar buiten jezelf. Als je dat van binnen niet doet, dan en probeer dat naar buiten te doen, wat wordt het dan? Wat, en, en, dan is het prostitueren met de ander. Geven really? aan de ander, zonder dat je van binnen gecorrigeerd wordt, of zonder die koschere bedoelingen. En de korsere bedoelingen zijn om te geven op de manier dat om, geen, om de ander ook niet in verlegenheid te brengen. De ander niet, en ook de ander niet in verlegenheid te brengen, ook anderen niet corromperen. Die, die, die, die gaat ook nou naar al die synagogen en ook niet alleen dan. Allemaal lopen ze daar met, met uh, gestrekte armen, geef, geef, geef. En als je niet geeft, dan uh, worden ze nog kwaad of kijken ze jongen boos. En als je geeft dan 1 uh, dollar, dan worden ze boos dat jij niet 2 geeft. En als je 5 geeft, dan worden ze boos dat jij niet 10 geeft. En zo so altijd, wat je ook geeft. Ja, waarom? Het is, het is pervers. Jij ja, doet pervers, dus de mens die dan uh, niet weet wat we nu hier leren, dat het uh, alles in één mens is, dan. Geef je dan aan de ander. zodat so alle anderen zien. Ja, hij hij krijgt kik. Op allerlei manieren. Doe je dat lolisch maar. En de ander die ontvangt ook lolisch Of die een profiteur is. Of op allerlei andere manieren. Hij wil niet werken. Wil uh, drugs. Uh, hebben. Wil. Uh, uh, is uh, hebberig. En overal vraagt geld. En legt het op, op zijn bank, op, in zijn bank, en op zijn bank, legt het in zijn bank, op zijn rekening, op allerlei manieren. Er, er zijn wel een vele hoop uh, van voorbeelden van mensen, die uh, op deze manier schatrijk werken. Eh? Maar ik bedoel, uh, allerlei manieren zijn er om op deze manier dus, uh, een gecorrumpeer geven en ontvangen, uh, aan de dag te brengen. En het is altijd gecorrumpeerd, let op wat ik zeg, altijd, of dan iemand wil dan geven, dan, uh, omdat het een sentiment nu is, om te geven. Hij was net een tsunami, en men is zo onder indruk, en iedereen geeft, en dan voelt men ook zich solidair, en men geeft ook wel iets. En het zijn allemaal dingen die dan uh, brengen niet de groei, brengen, leiden niet tot je groei. En ook van boven wordt het niet gezien. Heel, van boven bedoel ik, uh, Hashem ziet dat soort dingen niet. Dat zijn nog kinderlijke spelletjes. Omdat de mens moet eerst door persoonlijk werk aan zichzelf moeten leren die mannelijke en vrouwelijke te verenigen. Geven het een aan de ander. Dan zal, je in, dan zal je ook inzien in de krachten hebben om het ook uh, buiten jezelf uh, op een koosere manier te doen. En ook zien wat wel koshere, wat niet koshere is. Hassulam, de rechterkolom, de regel 4. Uh, de referentie van Ot Resh Lamet Dalet. 234. De ha misitra dit hoera we golee, punt. Ki vajf Mitsada zahar, hem haasjurin. Want Vijf, van de kant van het mannelijke zijn zij redereke, punt. Om het hem, zes, En van de kant van het vrouwelijke zijn zij arme, zes, naar de punt. Och hem Bachiboer Echad. We gaan ze zei van al ze. We noten hem ze laze. Wegomlim, We lo he set. Och mocht hem gaat net zo zei in één verbinding, ja in het hoger, zoals de nookwijn zei dan pijn verlaat we gaan ze en zorg dragen voor elkaar, zeven. We zullen ze en geven aan elkaar. We gomlimlo gesen en geven hen geven, geven aan elkaar. Aan die ander gesen. Uh, uh, genade. Acht, de zeven naar de punt. Eigenlijk hier moeten en komma staan zeven in plaats van de... Punt zoveel coma plaatsen. Aan acht lebata zich zo ook de mens beneden dien te zijn. Haar sier waar oniebachie en arme, de regel 9, in één een eenheid. Zie dat? In één verbinding, in één. het nu, zullen ze dat zij aan elkaar zullen geven, binnen één mens. Week, wel ook, zullen ze, en goede daden zullen doen aan elkaar. We gaan naar boven. Naar de tekst van de. Zog er ze op de vijf. Ot, Resh, Lamed, Egej. Weerdu badagat badagat Hayam. Vegomer Raza, Dana, Khaminan Besafra, De Shlomo, Besafra, De Shlomo, Malka. 6. De el man de haas al miskane bravate de liba, lo mishtane de jukna leolam met de jukna zeifende de Adam Rishon. En nu goed, goed kijken wat hij zegt. Hij ontwikkelt de zoger, ontvouwt uh, dit, het betoog van. Deze mitzwa. De regel 5. En uh, staat ook in de Torah, ook in Breschid, over de mens, wanneer de mens geschapen was, dat Hashem zegt, We are due, but God. Ah ja, en zij zullen, dus de mens, dat zij zullen heersen, over de vis van de zee. En geef je dan verder een, een hele reeks van dat zeezoen. De mens zal dan heersen over alles wat leeft. Enzovoort. Razer dan dit geheim. Ga minen, de slomme Malkan. Let op. Dit ge, ge, geheim hebben we gezien in het boek van de koning Salomo. De regel is: de holman, de haas, al miskane, beravate de liba, dat ieder, let op, ieder die uh, zorg draagt over een arme, beravate de liba met die welwillend, met, uh, met de letterlijk met de wil van het hart, dus dat komt, dat het van het hart komt. Lomishtani de Jukna zijn beeld, zal nooit veranderen, nooit anders zou zijn, dan het beeld van de eerste mens, van Adam, de regensee. Wat zeggen, die zal vol zijn. Ja, net zoals Adam was. De eerste mens was vol bij zijn scheppen voor zijn, voor, voor zijn zonde. Zo zal ook deze mens zijn. Uiteindelijk. Waarom? Omdat als die geeft aan de armen, dan heeft die twee delen, dan heeft die het mannelijke en vrouwelijke samen. En die vloeien in altaar. En die beiden zijn dan ontwikkeld. En dan hebben wij een hele mens, en dan hebben wij net zoals Adam al is net zoals de eerste mens voor zijn val. De regel 7 naar de punt. We geven de Jukna de Adam it rasim bij shalit alcohol brian de alma acht behu die Jukna. Dus allemaal dat vers, de eerste vers, eh, behandelt eh, de zoger dat de mens die zal heersen over de vissen van de zee en over de wilde dieren enzovoort, over alles. En dan, dat is dan, wat zegt hij dan? Dat als een mens, dat, dat al die de mens eh, zorg draagt voor de armen uit zijn diepte, diepste wensen van zijn hart. Dan zal die als eerste mens zijn, betekent vol, ja, dat was net zoals ik net net gezegd, gezegd had. En dan, kijk nou, als gevolg daarvan, we kwamen die ook naar de Adamisch uh, Trashempe en aangezien het beeld van de Adam, van de eerste mens, is ingekerfd in hem, in zo'n mens. Shalit alcohol Brian de Alma, dan heerst hij over alle schepselen van de wereld. Door, juist door dat beeld. Door dat beeld van Adam. En dat is het positieve heersen. Heersen betekent dus in een niet verpachten jouw ziel aan, aan, aan materiële zaken. Dat was ook het geval met. Uh, de grote profeet uh, Daniel, die, die dus toen in, het, in een uh, put gegooid, gegooid werd en daar waren uh, die uh, uh, hongerige leeuwen en toch hadden ze hem niet, niet aangevallen, omdat hij had dat beeld, hij was vol. Het mannelijke en vrouwelijke was bij hem uh, naar volmaaktheid uh, uh, tot volmaaktheid ontwikkeld. En dan was hij niet bang voor hem, omdat omdat allemaal zijn de schepselen van Hashem. En ze voelden wel dat aan hem, dat hij he, uh, superieur was aan hen op een goede manier superieur, op een uh, opbouwende, creatieve, wijze, superieur, want Hashem heeft de mens gemaakt, superieur boven de dieren, om te zorgen, zorg te dragen voor de dieren. Daarom, daarom aten ze hem niet op. Nee, Vielen ze hem niet op. Vielen ze hem niet aan. ד Regel 8. Nadepunt. ה Ada הודי טיף, אמרה חם. ה חתך חם. יש耶 אלכול, חיות ארצ, בדомер. כולجو נייקן ציין, בדוחהלינ, מי אודי יווק נדיד ראשית. ב. ב. ב. ב. ב. ב. ב. ב. ב. Mealia, tien, leistalka, barnas, barnas, be dieukna, de Adam, alcohol, schaar, be En nu goed, goed kijken wat hij zegt. Had de hoedje zo geschreven. Ook daar in de Torah, in de Breschid. Is ook daar geschreven. Dus na het scheppen van de mens, dus wat Hashem zei tegen die mens. Omorachem en vrees voor u, vrees voor jullie, letterlijk, voor de mens dus. Vrede en vrees voor jullie, en het beven, het, het sidderen voor jullie, zou zijn over alle dieren op de aarde. Enzovoort. We koelgoed zagen, en allemaal, zo dat vertaald, en allemaal uh, sidderen zij, zweetend sidderen zij, en vrezen zij, let op, van dat beel, dit in bij, van het beeld dat ingekerft in zo iemand. Waarom beginnen de dag, omdat dat is, goed op, wat je zegt, omdat dat is, dat, de, dat, dat breken slaat op de, slaat op het voorschrift. Omdat dat is, of dit voorschrift, let op, is de, het de, het, ver, het verhevenste voorschrift, boven uh, alle voorschriften, de regel 10. Lees al dat welke welk voorschrift doet, verheven de mens. Bij die juk naar Adam, en brengen hem in evenbeeld met Adam Rishon, met de eerste mens. Alcoholsharpegoeden. Dat heb ik verbonden dus eh, eerst, dus boven alle voorschriften. Zie je? Kijk nou wat we leren. Deze dit voorschrift dat, eh, om het mannelijke en vrouwelijke te verbinden met elkaar en maken eenheid en ko daardoor komen tot uh, even beeld Hashem, met Hashem en gelijk aan wij van Hashem wij zullen zien wie zijn die wij wat Hashem zegt nasse Adam wij zullen maken laten wij mens maken dat dat is het hoogste voorschrift van allen en Geloof mij dat de mensheid dat niet begrijpt en weet niet wat het is. Met al hun streven naar, met al hun zeggen dat, waar eh, heeft er eh, je gekamogen, zoals dat staat in het Torah geschreven, dat voorschrift, kroonvoorschrift van, Gij zult je lief hebben als jezelf zelf en Hashem zult, zult Hashem lief, lief hebben als zelden. Men begrijpt niet wat men zegt. En omdat de kern, kijk naar wat wij leren hier. Om binnen de mens het mannelijke en vrouwelijke te verbinden met elkaar in liefde. In geven. Hij zei geen woord nog van liefde. Ja of niet? Hij zei niet dat de man, uh, het mannelijke moet een vrouwelijke lief hebben. Ah, dat heeft hij niet gezegd. Hij had gezegd dat zij moeten aan elkaar geven. Dat is wat hij de zorgers gezegd had. En geen woord van liefde. Wat is dat liefde? Geven aan elkaar, dat is liefde. Geef, geven is liefde. En als het lijkt op liefde, maar dan is het, men doet dat voor zichzelf, is geen liefde. En dat, dat is het hoogste voorschrift van allen. Zie je dat? Het hoogste voorschrift om binnen één mens die twee, die twee verbinden met elkaar: opbouwen, en verbinden. Daardoor komt men tot evenbeeld, tot, tot het beeld van Adam voor zijn zoon. Um, we gaan naar Hasulam, de rechterkolom, de regel elf. De referentie van de Oud, we bedagat Badagat hajam we double Dubbele punt. Zot ze twaalveren. Pas sefer, pas shel, shlomo Punt. En dan de zoger dus neemt in. Oogenschouw, neemt named, named in. Beeld, bekeekt dat. Uh, deze de, de uitspraak van Hashem en zij zullen heersen over de vissen van de zee enzovoort zodat so ze dit geheim hebben wij de regel 12 gezien We Sifros en in het boek van Shlomo van de koning Salomo, hij zegt het in welke boek ריקאל מי שמרחם דרכי אל האוני בחפת סל עין סורתו משתנה בית לזה משנה ראולי מצורת 14 adam רשום לוע Schakor dat ieder die barmhartigheid toont, barmhartig is over de arme, de regelteert in het leef, leef, met de uh, welwillendheid van zijn hart, Eens Suratomishtana zijn beeld. Verandert niet van het beeld van het eerste mens, van de eerste mens. Nooit. 14. Na de punt. Vertal het letterlijk, ja ook, ook. Qua woorden probeer ik het ook in dezelfde volgorde te vertalen, zoals die lopen in de originele tekst. Waarom zijn Shama schama's? Adam, 15. Huishallet, alcohol, bier, alcohol, alcohol, alcohol, alcohol, alcohol, alcohol, alcohol, alcohol, alcohol, alcohol, in Hem is alcohol, Adam alcohol, van Adam alcohol, alcohol, alcohol, alcohol, alcohol, alcohol, van Hushalet al-Kolbriot al-Lam heerst hij over alle schepselen van de wereld. Allé deit Zorad door dat beeld. Zestien. Zie je welke heerschappij, welk soort heerschappij is dat? Door die volmaakte, door dat beeld van de Adam, oftewel. Dat waar, waarin dus het mannelijke en vrouwelijke in, in evenwicht staan. Ontwikkelen, ontwikkeld zijn geven aan elkaar. Ik je dat beeld en het gevolg daarvan 16 na de punt. We zijn het ook. Um Omorakhem, -oh wegat hem, we had, we had hem, je gee alcohol, 17, gejoot, gee arels, gee En dat is wat geschreven staat daar in het Torah, in de schepping staat brichit. Um Omorakhem -oh en de vrees voor jullie. We jullie. hem en het uh, sideren voor jullie. Zal zijn over op of over op alle, we, alle levende wezens, alle dieren, beter te zeggen. Van de, op de aarde, van de aarde 17. We enzovoort. 17 na de plek. Kulam lam om umefardim meota acht in dat sura shiner shama zwetend zitteren zij zitteren zij en vrezen van dat beeld dat in hem in dat in deze in die mens is ingekeerd Achtin nader. Kievan Sha mitsva zo lachun et nee, niet in Hi Sche meshubahat al kol shaara mitsvo. Twitter. Lehit alot benadam met zura toe adam garišon gebaan omdat regel 18 omdat deze mitzwa lahun het om de armen eh genade te doen aardig zijn met de Begenadigen. Geven. 19. Die mitzwa, dat is het voorschrift, dat verheven is boven alle overige voorschriften. 20. En waarom? Let op. Ligt allot om, dat, dat zij doet verheven een mens, de mens, omdat die doet verheven de mens. naar het beeld, in het beeld van Adam-Arison, van de eerste mens. De, we gaan naar boven. naar de tekst van de zoger zelf. De regel 11. Ot, resh, lamet vav. Hier zie ik that het een vouti In the the derde letter van the od is niet jud moet het zijn, maar vav. Ja, the od is dan resh, lamet and vav. And then you start resh, lamet and Yud. Minalan, minavuchadnetzer. Waar vandaan hebben we? Waar hebben we het vandaan? En hij zocht antwoord van de Noch Nebuchadnezzar, ik weet niet precies hoe dat in het Nederlands wordt uitgesproken. Nebuchadnetzer, of ik weet niet precies. Maar in het Hebreeuws, dus dat is die grote keizer, eigenlijk koning van Persie. Aan wie een verschrikkelijke droom werd Die een verschrikkelijke droom heeft gedroomd. Daarna, ja, en daarna, aan het einde der, de, de, van zijn dagen was hij veranderd in een soort beest. Enzovoort. Ik, ik, de, gewoon, ik neem aan dat iedereen een beetje dat die, een verhaal een verhaalvorm in ieder geval dat gelezen hebt, Anders lees het ergens uh, gewoon als geschiedenis, zou ook goed zijn, gewoon in het Nederlands. Uh, van de Novogatnetsers, van, die, van deze keizer, van deze koning van Persie. Daarom ben je de beschrijving daarvan, zoals... Die beschreven werd. Als je me niet vergist in het boek van profeet Daniel. De regel 11. Afel gaf de, afel gaf de, halam ga hu, Kolzim na de hawe mee De volgende pagina, de eerste regel. Loshare, halmen. halme. Kivande, atil, aina, bishad, lo mei, handel, pochende pachina, de eerste reikel. Wello, mei, nee, nee, nee, nee, je, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, wel, Lemiskane, ik nog een ander pagina, dus uh, de pagina we zijn overgegaan naar de pagina 220, de eerste regel van de Zogor zelf. Lemiskane, o de Milta Bepumarka, Ligomer, Miadi Stani, de, de Atit de Atride Mindne Nasha. Geweldig wat die Haitios nu en geweldig beeld eigenlijk van, voorbeeld eigenlijk van deze, um, uh, van deze keizer van um, Persie Let op we keren, ja, we hebben de, de, de, de vers dat nu afgemaakt, en ik zal het even nog vertalen. we keren terug naar de, onze oorspronkelijke pagina, Resh, Jood, Gert. Na de punt. Ah, vergaf de Halama, hoe Halma, ondanks het feit dat hij die de, die bewuste droom had gedroomd. kon Zimna naar de haven meegaan mee telkens, of uh, al die tijd, zo lang hij, kan je zeggen, zo lang hij, uh, arme, arme, uh, welwillend was, genadig was. De volgende pagina reageert dit. Deze de, droom de, de de rustte niet op hem, dus uh, kwam niet, uh, gebeurde dat niet, ging niet uh, uh, op, hoe zeg je dat, uh, realiseerde zich niet in de realiteit. Hij niet uitkwam. Gewande. A Aina Bisha. En dan. Omdat hij. Daarna. Had hij. Een slechte oog. gooide een slechte oog. Of legde een slechte oog. Dus gebruikte dus als slechte kwade oog. Had. Daarna. Had hij een kwade oog. Eh, wat betekent dat? Verloor meegaan gaan. En was niet meer genadig tegen, to, tegenover voor of tegenover de, de volgende pagina, reskaf de eerste regel, tegenover de armen. Maak die, wat geschreven daar in, van die van die periode daarna? oh de Miltaba, dat, dat is geschreven in, ook in het Ramees. Uh, dat boek van uh, Daniel, die in de Torah is, is zo'n uh, een derde of meer daarvan is geschreven in het Aramees. Dan zegt hij dat, oh, de milte, babu, het woord was nog in de mond van die koning. We komen er enzovoort, so staat het, um, ja, en was direct hij veranderde zijn Gezicht en zijn beeld, zijn uiterlijk. We en hij scheidde zich van de mensenras. Mensenras. Dat dus, betekent dus, als dier is geworden. Um, de regel 2, pagina res kap. na de punt Obagin kah naase adam en daarom naase adam en is het gezegd in de torah naase adam mens maken punt Ktiv asiya. We ktiv hatam shem haish dri asherasiti imo ayom bos en dan Vergelijkt de zoger legt verband tussen twee versen. Er staat zo'n uh, procedé, zo'n uh, greep, zo'n manier om dat te doen. Om dan van de ene in andere in andere. Van de ene gebruik van een, van een bepaalde werkwoord of een bepaald woord een andere in een andere vers. Uh, komen tot inzichten. ja, hier is het geschreven, het doen. Ja, in het, doen van, het doen van maken, het maken, of het doen, maken van een mens. Ja, in het vers, in de Torah, eh, in de scheppingsdaad, na Seadam laten we een mens maken. Dus hier is het geschreven, van het maken van het doen. En het is ook elders geschreven, dus in de Daniel. In Daniel. Oh, sorry, in de Root, in Root, daarvoor uh, was het Daniel, wat we hebben gezegd over Daniel, maar uh, ook in het in Root is het ook geschreven. Het boek root. Daar is geschreven dat Shem ha ish uh, naam van de naam van de man die A sitiimo dus zij zegt dat aan, toen zij roet was in het huis van, op het veld van Boas, ja, waarmee zij daarna trouwde, ja, herinner nog, dat zij vertelde aan de moeder dat de naam van de man die, waarmee ik het gedaan heb vandaag, is Boas. Dus waarom hij zich geweest was, daar zit ook het woord uh, van assiti, heb ik gedaan, dus dat doen en maken, maar uh, is het, vaak is het uh, hetzelfde, woord, hetzelfde werkwoord gebruikt, assia, van, uh, van asse. En dan is het zoggerdief vergeleken vergelijk uh, deze twee vers Dat is einde, ja? Einde van deze Goed, ja. En nu keren wij terug naar onze, naar de pagina. Uh, welke pagina hebben wij? Naar de pagina Resh Yud 218. En dan... Hasulam. De rechterkolom, de regel. 21. De referentie van de Oteresh Lamet Wava. Hier is het goed geschreven, correcte nummer: 236. Minalan, mina, mi, Nabukat Netzer. We gaan Waar vandaan? Lanus, waar vandaan? Hoe halen wij? Waar hebben wij dat vandaan? Ja, dat men moet eh, de armen eh, geven, zorgen voor hen. Waar, waar vandaan hebben wij dat? Hij zegt van de, de, de Nebuchadnezzar, ja, van deze eh, koning van Persie, 22. Afel pishe halam o toch De linker kolom, de eerste regel. Kholzmanschah, ja, konnen o niim, loonit Ondanks het feit dat hij deze bewuste droom had gedroomd, <tot> de linker kolom, <die> <reichel> <tot> de eerste regel. Kholzmanschah, ja, telkens of so lang hij. Eh, genadig was tegen armen, tegenover armen. Aanarmen, voorarmen. Loonitke hem, eh, deze droom kwam niet uit. De regel twee. Keiwansche hitir ein ra, raa, shelohanun, shelo, shelo lahun eto onim. Drie. Makatuf. Ot miltabapum. Malkabukomer. Aangezien daarna dus. Hij. Deed zijn. Kwade oog had. Aangenomen. Kwade oog. Dat hij. Niet genadig was. Voor, aan, voor armen. Aan armen. Drie. Maar wat is geschreven daar? Wat is geschreven over hem dan? Oud Miltaba het woord was nog in de mond. Terwijl het woord letterlijk, het woord was nog in de mond van de koning, oftewel de koning was nog aan het praten. En toen gebeurde dat deze metamorfose, verschrikkelijke metamorfose van die koning enzovoort. Miljarden vier Ništanta zura to, van min, Direct veranderde zijn uiterlijk en hij werd verwijderd van de aardbewoners, aardbewoners, oftewel mensen, mensen om je zo'n feit katuv en daarom is het geschriften Na zei Adam Latviji mensmak. Maak en zie, kan als katuv sham, shem ga je schets, als mo ayombos. boos. perusho, cedaka, af kan cedaka. Ah, kijk uh, wat die roet had verteld aan haar, aan haar moeder, de, met de betekenis van wat deze man heeft aan mij gedaan. Dus, hij, haft, hij heeft boos, ja, had haar uh, eigenlijk warmhartigheid getoond voor haar. Wie dat verhaal nog niet kent, probeer het uh, gewoon in het Nederlands te lezen. Het boek roet. Dus hij was aardig tegenover haar. En dat is wat zij zei. Dat hij was aardig. En niet alleen aardig. Hij liet haar daar. Gaf haar uh, eten enzovoort. En, en dat is dan wat de zoger hier ook verbindt. Uh, het woord maken. Uh, van wat Hashem zegt. Maken. Wij, laten we mens maken. En ook daar staat, staat bij bij dat vers wat zij vertelt over boos, dat boos maakte aan mij uh, toonde, maakte aan mij maakte het maakte barmhartigheid deed maken is hetzelfde zoals ik u gezegd um, katoefkan, hier is het geschreven ja het doen ja, bij het, bij het scheppen van de mens en daar in, de, in het boek Roet is het geschreven, de naam, dat zij zegt, de naam van de man die deed dat met mij, maakte dat voor mij, die vandaag, die heet Boas, en legt hij ons toe, de regel 7 met die grote schuine letters, cursieve letters. Shashiti Yipurushot Zedaka, wat zij zegt dat hij maakte, betekent Zedaka, betekent rechtvaardigheid, genade, afkanase, en daarom ook hier in de scheppingsdaad van Hashem, ook dan, daar is ook de betekenis van Nase Adam, zullen we een mens maken, betekent ook Zedaka, betekent ook genade.